Nou, luisteraars, een uh, hele bijzondere goede zaterdagmiddag vandaag, 5 februari. We bedanken onze collega Greet voor, het, uh, afgelopen, voor de afgelopen twee uur Sparkling 70s. En degene die Greet willen terughoren, dat kan nu donderdag aanstaande met een uurtje country en een uurtje 60s-70s. Dit is uh, Kruiwig, geïnformeerd tot uh, twee uur met uh, natuurlijk ook uh, Niki. Goedemiddag, Niki. Nou, goedemiddag, Leo. We zijn er klaar voor, hè? Ja, en we hebben ook uh, wat gasten, denk ik, hè? We hebben inderdaad een gast, Gilbert Smet, die gaat ons wat meer vertellen over de amfibieën-overzet. We gaan daar zo meteen aan beginnen, maar misschien eerst nog een streepje muziek. Dat gaan we zeker doen met de muziek van The Cure, als alles de techniek ons niet in de steek laat. En dat lukt vandaag heel goed. Een bijzondere goedemiddag, Radio mensen, de radio voor Groot Krijweken en Opleggende Gemeenten. Smakelijk eten en blijf luisteren naar jouw lokale Radio Barbier. Ik al heel wat muziek te horen. De decreet uit de 70s en dit was er een uit de gouden jaren 80. Muziek van Talk Talk en it's my life. Een beetje klassieke muziek op de radio, maar dat heeft een andere reden, natuurlijk. Nicky, want bij ons hebben we een gast en een van zijn lievelingsnummers heeft hij zelf gekozen. En dat is Gilbert. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Gilbert. Inderdaad, en Gilbert komt ons vertellen over de amfibieënoverzet. Want op zaterdag 12 februari start de amfibieënoverzet. En daar willen we natuurlijk wel iets meer over weten. Maar eerst en vooral, het heeft iets te maken met kruin. Vele mensen van Kruibeke weten wel wat kruin is, of ongeveer toch? Maar misschien, Gilbert, kan je misschien daar eerst even iets over zeggen? wat Kruin juist is en wat zij doen en wat dat te maken heeft met de amfibieën overzet. Ja, Kruin uh, wat staat voor Kruijbeek's Natuurbouw. Uh, heb ik samen met nog een paar andere Willewalers, onder andere Fernand Daniels, uh, opgericht in 90 maar officieel zijn wij VZ2 geworden in 92. Nu, na de fusie van Willewaal en Natuurpunt uh, toen uh, natuurreservaten. En uh, zijn we naar uh, Natuurpunt gegaan. En zijn we nu de kern, de Kruidbeekse kern, voor Natuurpunt. En maken we deel uit van de Natuurpunt Waasland VZ2. En de amfibienoverzet is een van jullie jaarlijkse evenementen. Of hoe moet ik dat zien? Want jullie doen niet alleen dat. Hè? Jullie planten ook bomen. En, en... Maar Amfibieën amfibienoverzet is daar een onderdeel ja, van dan. Ja, wij, we hebben, dat zien? wij hebben een hele scala natuurlijk van uh, activiteiten rond natuur, educatie van natuur, maar ook vooral uh, dus meewerken, beheren aan natuur. Dus dat is bomenplanten, struikenplanten. Uh, wij hebben ook een uh, huilenwerkgroep die heel, heel actief is uh, en ook natuurlijk een uh, overzet. Eigenlijk is het gestart een twintigtal jaar geleden in de Kempoekstraat. Dus in de huidige polders van Krijbeek, uh, Waar wij toen uh, op patent gemaakt werden dat er heel wat amfibieën werden overreden. Dus uh, door de mensen die naar het veer in Kalabik gingen. Nu, na de werken natuurlijk van Sigma, was dat eigenlijk daar niet meer nodig. Vermis dat er nu voldoende poelen en dergelijke liggen. En die beestjes die gaan niet meer over een drukke straat. Maar wij kregen toen een tip dat die padden dus ook in grote aantallen verkeersslachtoffers waren in de Bramensdam en de meesten zullen denken waar is dat daar inderdaad, ergens? dat dacht ik ook <laughs> de Bramensdam is eigenlijk een verbindingsstraat aan de Mercatorpost dus de grote elektriciteitspost uh, uh, hoogspanningspost en die verbindt in de uh, Hoogstraat, in de Heerstraat. in de, de Heerstraat, ja, ja, ja. ja en de Bramensdam die verbindt dus de wijken van Temse. Uh, met de Eierstraat die dan, die dan uh, richting uh, Autostrade uiteraard het verkeer uh, afleidt. Dat is dan ergens de hoogte van de bunker van de burgemeester? Als ik, zo mag ja, ik daar ligt dat in Vogelvlucht in 200 ja, ja, ja. meters af. Ja, ja. Okay. Dus, en daar waren nogal wat verkeerslachtoffers, omdat daar, het morgens vroeg en s'avonds laat, enorm veel woon-werkverkeer is. En waarschijnlijk ook nog een gedeelte sluipverkeer. Uh, ja, en toen zijn we daar, uh, onze paddenactie, dus overzetactie van amfibieën begonnen. Maar dat is dus wel heel gericht. Dus dat is nu momenteel vooral of alleen in de Bramensdam? Dat is nu momenteel alleen in Bramensdam, ja. Ja, omdat jullie weten dat gelokaliseerd hebben van kijk, daar zijn de meeste amfibieën, gelijk dat je het zo mooi zegt, verkeerd Ja, dat klopt, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Uh, amfibieën is een verzamelnaam van verschillende dieren. Uh, welke amfibieën zetten jullie dan eigenlijk over? Want ik denk dan aan kikkers en padden, maar zijn er nog andere amfibieën ook? Ja, uiteraard. Uh, wij zetten vooral padden over, dus dat is de gewone pad, dat is het grootste... Percentage van hetgeen dat overgezet wordt, omdat we daar een enorme grote populatie hebben. Uh, maar daarnaast ook de kleine watersalamander, uh, de bruine kikker uiteraard, soms is het een groene kikker, maar dat is zelden omdat die meestal dus, uh, zuiver in het water blijft. En dan ook een aantal, uh, dus de kleine watersalamander, maar ook een paar uh, nogal uh, zeldzamere dieren, zoals de. Uh, Alpenwatersalamander en de uh, kampsalamander. En het is juist de kampsalamander die daar in het gebied tussen uh, Temse en uh, Kruibeken, dus Bazel eigenlijk, uh, die daar een uh, kleinere populatie had, maar die stilaan aan het groeien is. En daardoor worden daar ook uh, bijvoorbeeld op de Mercatorpost uh, poelen aangelegd maar ook met het regionaal landschap wordt naar aangelegd in dat gebied om die uh, kampsalamander dus beter, beter te beschermen en dus uh, zijn populatie te laten uitbreiden oké, okay, want dat is eigenlijk nieuw voor mij, want amfibie denk ik inderdaad, zoals ik zei, aan kikkers en padden maar salamanders dan denk ik aan tinrief dat <laughs> de salamanders op de muren kruipen op de gevels en over de straten maar blijkbaar zitten er heel wat salamanders en verschillende soorten salamanders hier ook bij ons in de, in de streek is dat eigenlijk geen exotisch dier. Nee, een, een, een kleine rechtzetting. Een uh, salamander kruipt in Tenerife niet op de, op de banden van een auto, want dat zijn agedissen. Ah, oké. Okay. Excuseer, zoveel <laughs> ken ik ervan. Een dus een salamander is uh, een, wel degelijk een amfibie. Dus dat wil zeggen. Uh, Iets verder, ja. Ja. Uh, ja. Dat is een amfibie, dus dat wil zeggen dat. Uh, Gaat de, de meeste van zijn tijd gaat dat op land of in de slijk euh, zeg, vertoeven. En alleen in de paarperiode gaat dat beestje zijn eieren afzetten, paren en zijn eieren afzetten in het water. Oké. Okay. Maar we mogen die niet direct zo in onze tuin of in onze, in onze huizen verwachten. Die blijven echt wel in de beken, de poelen en de polders. Die kun je ook als je een vijvertje hebt. Een nogal natuurlijk vijvertje. kunnen daar ook zeker ah, ja. salamanders okay. ja, verwachten. Ja. Okay. En dan zijn dat meestal de kleine watersalamander. Ja. Ja. Goed. Okay. Ik stel voor, die dat we toch nog eerst even naar eerst de muziek Eerst van muziek gaan en dan babbelen we verder. Want ik vind het wel interessant. Ik wil meer weten over die amfibieën.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 tear us apart mm -hmm. Bij ons krijg ik informeerd uh, met een gast. En dat is uh, niemand minder dan Gilbert Smet. Ja, uh, Niki, zeg het maar. Ja, uh, Gilbert, we hebben dus al heel wat uh, interessante dingen te weten gekomen over de amfibieën-overzet en wat die zoal leeft in onze poelen, vijvers en de polders. Um, hoeveel amfibieën zetten jullie zo over? Tijdens zo'n amfibieën oversteken of overzetten. Ja. Kun je dat een aantal plakken? Ja, natuurlijk. Uh, ja, wij volgen dat dus uh, daar in de Bramensdam al een tiental jaren ondertussen op. En die populatie die verschilt nogal van jaar tot jaar. We hebben eens een piek aantal gehad van 2000 overgezette amfibieën. En maar het schommelt meestal tussen de 800 en, zoals vorig jaar, en de 12 1300. Dus dat is de normale populatie die daar uh, overgezet wordt. Uh, en ja, dankzij dat over, die overzetactie uh, hebben wij toch maar een twintig tot vijftigtal verkeersslachtoffers die toch nog ja, onder de schermen kruipen. Of, uh, ja, tussen de mazen van het net die, klippen ja, letterlijk het misschien. Na, ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk mooi werk dat jullie verrichten toch, hè? Dus, uh, zo'n aantal, tussen de 800 en 2000 amfibieën overzetten, uh, chapeau en over welke periode gaat het dan? Er gaat het over een aantal weken, maanden? Ja, dat gaat, dus dat begint 11 februari afhankelijk van de situatie van het weer en dat loopt tot begin april dus wij starten nu volgende week zaterdag 12 februari met onze overzetactie als voorbereidend werk uh, is er iemand die met de gemeente afspreekt, Paul Volkerik, om uh, de schermen te zetten. En daar moeten emmers ingegraven worden, dus juist achter die schermen, zodanig dat die beestjes die kunnen niet meer weg kunnen. Die lopen tegen die schermen aan en die kruipen dan, ja, uiteindelijk vallen die in die emmers. En het zijn dan de overzetters die het morgens en s'avonds avonds die emmers gaan ledig maken, dus die padden en die andere amfibieën, dus... Uh, met hun handen in een ander hemmertje zetten en dan aan de overkant van de straat in een, in een pool plaatsen waar dat ze eigenlijk geboren zijn. Want amfibieën die trekken altijd om te paren, om zich voor te planten, altijd terug naar de pool waar dat zij oorspronkelijk geboren zijn. Terug naar hun heimat dus. Ja, ja dat ja, klopt. Ja. Mooi. Ja. Maar wat drijft die amfibieën eigenlijk om de straat over te steken? Om dan juist, ja, je zegt, ze gaan altijd terug naar die pool. Maar is dat dan altijd via diezelfde weg? Nemen ze dan eens een omweg of zo? Of, of, Wel, of is dat vrij gemakkelijk te traceren? Dat jullie zeggen, van ja, dat is te voorspellen, dat ze altijd die baan willen oversteken of dat, of dat pad nemen? Ja, voor dus het grootste aantal in feite is dat heel gemakkelijk te traceren. Ja. Dus uh, aan de ene kant van de Bramensdam ligt er dus die grote poel. Uh, waar dat zij zich, zich gaan in voortplanten. En aan de andere kant is er wat, wat grachtjes en uh, weiland en uh, akkers. En het zijn juist in de slijk van die kleine uh, grachtjes en aan de kant van die, van die weilanden dat zij zich eigenlijk ingraven en dus eigenlijk de zomer, de herfst doorbrengen. Oké. Okay. Um, en de omstandigheden moeten die ideaal zijn voor, voor jullie, voor die beestjes? Ja, voor ons voor ons liefst ook, maar... Ja, weer, ja. Het gaat hier over de beestjes. Ja. En dus het ideale weer is eigenlijk een uh, vochtig weer met een uh, nachttemperatuur en morgen en avondtemperatuur van rond de 8 graden. Dan ja, hebben jullie de, de meeste amfibieën? Dan hebben wij de meeste amfibieën. Okay. Ja. Als de ja. temperatuur zakt naar, uh, laten we zeggen, 2, 3 graden en droog weer... Ja, dan moet u zelfs niet gaan kijken, want dan gaan er geen padden okay. of andere amfibieën over, over willen gaan. Gewoon om reden dat ze den, uh, die beestjes, die zijn koudbloedig. Ja. Dus die hebben toch een zekere temperatuur nodig om eigenlijk op gang te komen. Om met een kot te komen. Ja. ja oké, okay, ja. goed. Gilbert, wat is eigenlijk het verschil tussen een pad en een kikker? Een uh, pad is, ja, ja, dat is een... Uh, <laughs> ik dacht dat je een pad vratten had en een kikker niet, klopt dat? Nee, nee, nee. nee, nee. Oké, okay. Nu hebben uh, ze dat verkeerd geleerd op school. <laughs> okay. ja. Een kikker en, kunt u kussen, een pad niet. <laughs> uh, dat een weet pad komt op, op jouw weg, hè? Uh, <laughs> nee, maar er is wel een Eigenlijk, eigenlijk ik weet niet of dat je het aan het uitzetten bent, maar... Jawel. Ah, ja, toch. Wel, <laughs> dus een pad, die voelt eigenlijk droog aan. Dus het is eigenlijk alsof dat je een jacoske vast hebt van leer. Dus dat voelt echt zo zacht aan, terwijl een kikker, die is meer, ja, uh, die voelt vochtiger aan eigenlijk. Ja. En de kikker, die zal ook meer uh, gebonden zijn aan water. Dus die zal meer van zijn tijd in water doorbrengen, en zeker ook het paren en zijn eieren afzetten. Terwijl een pad, die gaat enkel maar in het water om zijn eieren af te zetten, en de rest van de tijd van het jaar, dus buiten die periode, februari, maart, is dat eigenlijk een landdier. Oh. Okay. Terwijl een kikker, die gaat de meer echt in, in vochtige grond ja. en in het water tegenkomen. Okay. Zeg, en Gilbert, kunnen wij daarbij zijn? Kunnen de mensen van Kruibek dat eens meemaken, die een amfibieën overzet? Uh, ja, uiteraard. Wij In onze publicaties, natuurpunt klink, uh, ons tijdschrift maken we reclame erover. Maar ook in een uh, digitale kruinflits, maken wij de reclame over, dus uh, om dat eens mee te maken, uh, wij zoeken altijd nog vrijwilligers uiteraard, wij werken nu misschien al met een 20, 25 tal uh, verschillende vrijwilligers, maar dat is toch wel een serieus werk, voor mensen dat dat loopt over uh, bijna twee maanden, dus dat er elke dag iemand s morgens en s avonds moet aanwezig zijn, een hoofdoverzetter met een paar helpers. He, en als jullie dat eens willen meemaken, dan kunnen jullie altijd contact opnemen met mij. Uh, GKSmet02 at gmail.com Hebben jullie ook een website? Of zitten jullie op Wij Instagram? We hebben een Facebook? website en dat is www.kruin.be En daar kunnen we dat ook volgen? Daar kunnen jullie op volgen. Je ja. kunt het ook volgen op natuur.waasland. Ja. Uh, Website, dus... Is dat ook interessant om iets met de kinderen te doen, bijvoorbeeld? Om dat, uh, uh, wij proberen dat ja, te promoten te om dat zeker met kinderen iets mee te maken. Ja. En krijgen ze dan ook de gelegenheid om die amfibieën ook eens vast te houden? Of kan dan is het, uh, voor ons is dat het hoogtepunt. Als die okay. kinderen dan zelf okay, die padden of die kikkertjes in hun handen nemen, en ja. dan kunnen ze tenminste eens voelen hoe mooi, hoe zacht dat in natuur is. Ja. Want de meeste mensen die hebben een beetje een automatische afkeer van een pad. Maar dat eigenlijk, het wel vies is, als je ja. dat in dat een hun andere neemt. Ja? Ja, maar nee. dat is niet glibberig. Dus dat is alsof je een jacoskenaal vastneemt. een ja, alleen ja, ja. van... Uh, ik weet niet welk uh, exotisch dier. Dus dat voelt echt zo zacht aan. En dat, ja... Kribbelt wat in je handen, maar... Okay. Uh, dat is zeker, zeker absoluut niet vies. Prima. Uh, dus uh, zeker een aanrader voor de mensen die geïnteresseerd zijn in de natuur, in de amfibieën. Uh, ja, kijk eens op de website van Kruin Kruin, www.kruin.be uh, ja. www ja, Gilbert, je ja. had ook een aantal uh, muziekkeuzes doorgegeven, onder andere dit een Argentijnse zanger ja, ja. waarom dit? Ja. Semino Rossi, ja, dat is een van mijn uh, naast klassiek, een van mijn uh, zangers die ik heel heel graag uh, hoor uh, die heeft ook een heel bewogen leven eigenlijk, achter de rug. Die is als jongere, van in de twintig jaar, van Argentinië, met enkel maar een vliegticket één, want hij had voor de rest geen centen genoeg, hè, is hij naar Spanje getrokken en zo verder doorgetrokken. Die is uiteindelijk geland in Oostenrijk. Mm -hmm. En daar heeft hij eigenlijk dus echt succes gemaakt en en enorm veel shows, zowel in Oostenrijk als in Duitsland, maar ook in, uh, in Vlaanderen eigenlijk, is die heel bekend geworden. Goed, ik stel voor dat we daar even verder naar luisteren. Tot straks, Gilbert. <middels> la lunar que tienes si erito lindo con tu anda boca no se lo tensa nadie si erito lindo que a mi me tocar Ay ay ay ay, canta mi joven porque cantando se elevan si es lindo See you later.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 Dat uh, bij de Masked Singer Gebracht werd door Erik Valooij Maar geef ons deze versie maar Van de uh, Doors met uh, Jim Morrison Ook nog even zeggen dat u tussen 2 en 4 uur Kan luisteren naar Kruijbeke Leeft Met daarin ook uh, heel belangrijke gasten De dames van de Mocktail Club Komen langs om 3 uur En tussen 2 en 3 uur iemand uh, over uh, Carnaval gebeuren komt vertellen Namelijk Melissa Dat hoort u dus tussen 2 en 4 Met uh, Chief de Draaier, Martin en mezelf maar uh, bij ons in de studio nog altijd uh, iemand van. Uh, Kruin. Kruiden. Ja, inderdaad. <laughs> Gilbert Smet. Uh, die ons heel wat wijzer heeft gemaakt over de overzet. En we gaan stilaan afscheid nemen van Gilbert. Uh, maar ook met zijn lievelingsmuziek. Met zijn lievelingsmuziek. Ja, André Rieu, dacht ik. Ja, dat klopt. ja. ja. Van Heb van je hem sus, al live aan we het werk gezien? Uh, André Rieu, ja. Ik ken die eigenlijk al van toen hij nog met het Maastricht Salonorkest optrad in Sint-Niklaas. Dus dat is ondertussen okay. ook al misschien 25 jaar geleden, als het niet meer is. Dus... Uh en sindsdien ja, volgen we die regelmatig op concerten ook, ja. Oké, okay, dan gaan we zo dadelijk luisteren naar André Rieu. Maar niet vooral eer dat we jou hartelijk bedankt hebben voor jouw info over de amfibienoverzet. overzet Het was, wat mij betreft alleszins, zeer leerrijk. Ja, ik hoop voor de mensen thuis ook. En ik zou iedereen warm willen maken uh, om toch eens een kijkje te nemen op de website van Kruin. En toch zeker, ja, misschien met, met kinderen, hé. of als je zelf interesse hebt natuurlijk, euh, om dat eens bezig te zien en om misschien zo'n amfibie in je handen te nemen, euh, om eens ja, langs te gaan hé. en dat euh, spektakel eigenlijk toch wel eens live mee te maken. Ik denk dat het een unieke ervaring is, niet alleen voor kinderen, maar ook voor de volwassenen. Ja, een warme oproep hiervoor, dat moeten jullie zeker doen. U bent u altijd welkom. Oké. Okay. Gewoon even kijken naar kruin.be ja, en alle wordt, info ja. vind je daar. Dankjewel, JB En tot, tot de volgende. volgende. Dag. Bye.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 1964, zo lang geleden al, is de prachtige plaat van Jacques Brel. En in de poor of Amsterdam, ook in de versie kennen we dat van Lisbeth List. Dacht ik. Schilder is weg, maar we hebben nog heel wat informatie van de gemeente Krijbekken gekregen, Nikki. Inderdaad, we hebben de uh, Leo, nog heel wat informatie gekregen van het lokaal bestuur van Kruibeke. Naast, hey, zoals we het er net al uitvoerig over de amfibieën overzet hebben gehad, die plaatsvindt vanaf zaterdag 12 februari hebben we ook nog informatie over de vaccinatie. Want we zitten natuurlijk nog in deze woelige periode... die nog altijd zijn einde niet maar heeft gekend. Maar er komt toch wel een beetje het licht aan het ja, einde van de tunnel. Ja, er is trof. licht aan de tunnel, we we inderdaad. Maar we willen toch nog onze kinderen beschermen. Dus er is nieuws voor de kinderen van 5 tot 11 jaar... die kunnen zich laten vaccineren... of krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Die vaccinatie is niet verplicht... maar verkleint wel het risico op besmettingen en ziekte... en biedt zo voor... ...voor het kind en de maatschappij. Als het virus zich minder gemakkelijk kan verspreiden... ...raakt ook het gezins-, school- en vrije tijdsleven van kinderen dus minder verstoord. Dus ook als je kind eens besmet werd met COVID-19... ...dan is vaccinatie toch nog sterk aanbevolen. Dat kan op school gebeuren of in het vaccinatiecentrum. Voor ons is dat in Beveren. Dus via de Zone Waasland en O... ...namen diverse scholen in Kruijbeke, Basel en Ruppelmonde al deel... ...aan de eerste prikronde tussen 18 en 28 januari 2022. En over welke vaccins hebben we het dan, Nikki? Dat is eigenlijk een, een kindervaccin van Pfizer. Dus dat is eigenlijk op maat gemaakt voor kinderen tussen uh, 5 en 11 jaar. En er zit een tussentijd van 21 dagen tussen de eerste en de tweede prik... Dus die tweede prik is minstens zo belangrijk als die eerste, want enkel met twee prikken, prikken is je kind beschermd. Wil je meer info hierover, kan je uiteraard surfen naar de website van de gemeente Kruibeke, Dat is wwwkruibekebe slash vaccinatie. Weet je, een rare intro, maar deze man is ons onlangs ontvallen. Dan hebben we het over Meat Love. Eén van zijn uh, bekende nummers toch wel? I'll, I'll do anything for love. Zo is het hè? He? I'm hey. I just... Play. We voor één uur in het programma Kruijbeke, informeerd met Nikki en Leo. En dat was de muziek van de man van de lange nummers, Mead Een beetje rustig aan tot één uur met een uh, Eurovisie-inzending. Die trouwens ook gewonnen heeft, dacht ik nog. Oh. Nikki, niet? Uh, ik weet niet meer dat we er gaan komen, Leo. Duncan Lawrence. Ah, ja, ja, ja, oké. Okay. <laughs> mooi, hè? <laughs> Zeer mooi.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 Please carry me, carry me, carry me